8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland zet zich schrap voor sombere cijfers over economie. Opnieuw rookverbod in hele horeca en EU pakt bonussen bankiers aan. Straks om 9 uur maakt het Centraal Planbureau de belangrijkste economische ramingen bekend. Algemeen wordt aangenomen dat de vooruitzichten voor dit jaar en volgend jaar slecht zijn. Als die cijfers er zijn, dan weet het kabinet ook of en hoeveel er extra bezuinigd moet worden. PvdA-leider Samsung wil dat er half april een oranje akkoord ligt, waarin nieuwe bezuinigingen worden vastgelegd. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 4 miljard euro, zei hij in tv-programma Pauw en Witteman. Samsung vindt het onverstandig om in 2013 al nieuwe bezuinigingen op te leggen. Dat heeft vooral te maken met de krimpende economie dit jaar. Gisteravond hebben premier Rutte en vicepremier Asscher overlegd met de voormannen van werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Bouwbedrijf Heijmans leidt erg onder de malaise van de bouw. Heijmans uit Rosmalen heeft het afgelopen jaar minder woningen verkocht en moest fors reorganiseren. In 2011 was het verlies nog 38 miljoen euro. Vorig jaar liep het op tot bijna 90 miljoen. Ook supermarktbedrijf Ahold kwam met cijfers. Ahold heeft vorig jaar 827 miljoen euro winst geboekt. In 2011 was de winst nog ruim een miljard. Die winst werd vooral gedrukt door afschrijvingen in het laatste kwartaal van 2012. Ahold moest fors afboeken op activiteiten in Slowakije. En het bedrijf werd gedwongen meer geld te storten in pensioenkassen in de Verenigde Staten.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 De hoofdverdachte van de Eindhovense mishandelingszaak kan waarschijnlijk niet worden uitgeleverd. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft het Hof van Cassatie bepaald dat alleen meerderjarige Belgen aan een ander land mogen worden uitgeleverd. De Belgische hoofdverdachte, die in Nederland wordt verdacht van poging tot doodslag, is 17 en kan volgens de bepaling niet worden uitgeleverd. De vier andere verdachten zijn wel meerderjarig.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 De Tweede Kamer moet nog stemmen over een motie van afkeuring van de PVV. De partij roept premier Rutte op om het torentje te verlaten... en zich te melden als medewerker van EU-president Herman van Rompuy. Volgens de PVV was het een motie van aanmoediging voor de premier om op te stappen... maar die motie wordt door de andere partijen gezien als een motie van afkeuring. En daar moest altijd direct over worden gestemd.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 In heel Europa sterven jaarlijks 350.000 mensen... door fijnstof en stikstofoxiden. Het Milieuagentschap verwacht dat de levensverwachting zal toenemen... als de luchtvervuiling wordt teruggedrongen. Dan het weer nog droog en van tijd tot tijd zon. Het wordt 5 graden in Limburg en 8 in het noorden. Morgen eerst wat motwegen, later zon en een graad of 6. Aan verkeersinformatie De meeste dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op donderdag. Er staat nu 70 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat wel een lange file. Tussen Harmelen en Bodegraven, 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os heeft een auto stilgestaan. Tussen Knoop het Grijshoord en Knoop het Valburg staat 11 kilometer.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 En onthult hoe ons dopingbeleid faalt. Vanavond om kwart over negen bij de KRO op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Shell, stop maar even met het boren naar olie... voor de kust van Alaska. Of dat toch moeilijker is dan gedacht, dat vragen we zo... aan oliedeskundige Lucia de Geuns. En Dennis Bergkamp krijgt een standbeeld in Londen. Je hoort de arsenal fans daarover. En dan wachten we natuurlijk op de cijfers van het CPB... over onze economie en het te verwachten begrotingstekort. Premier Rutte had vorig jaar nog goede hoop. Onze ambitie is duidelijk. Wij willen volgend jaar dat onze begroting niet op 3% komt... maar we hebben een begroting ingediend die op 2,6, 2,7% sluit. Nou, die ambities zullen wel bijgesteld moeten worden. Over een uur komt het Centraal Planbureau met <laughs> conceptramingen... uit het Centraal Economisch Plan 2013, zo heet dat volledig... kerncijfers van de Nederlandse economie. Op basis waarvan het kabinet straks besluit... of we qua beleid op koers liggen of dat er bijgestuurd... Lees bezuinigd moet worden. Eén ding is wel zeker, het zullen geen vrolijke cijfers worden. Erik Bartelsman, econoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... is bij ons. Meneer Bartelsman, welkom in de studio. Ja, goedemorgen. Um, het worden mindere vooruitzichten, dat is al om de verwachting. Um, ook bij u? Nou ja, de mindere verwachtingen. De, het, de Europese Commissie is op, 15, op basis van cijfers tot en met 15 februari... Met, met een prognose gekomen. En daar zou het Nederlandse tekort uitkomen op uh, 3,6 procent van BWP voor 2013. Mm. In de week sindsdien zijn er twee stukjes nieuws. Nou, of er heel veel verandering komt misschien. Want een daarvan was de werkloosheidscijfers. En die vallen dus voor stegen. Dus wellicht dat uh, gegeven de ramingen... dat we inderdaad uh, meer dan 3,6 uh, tekorten zullen ja, hebben. Ja, want voor de duidelijkheid... als er meer werkloosheid is... dan zullen er ook meer uitkeringen betaald meer moeten uitkeringen, worden. Minder, belasting. minder belastingen. Weer sombere consumenten... die hun buurman een baan zien kwijtraken. En ligt de oorzaak puur bij het stagneren van de economie? Nou ja, de rest van Europa begint lang, langzaam op te krabbelen. Uh, er was even in het vierde kwartaal van 2012 een dip in de wereld. Uh, het ging even wat minder, maar dat schijnt voorbij te zijn. De handel trekt weer op. Uh, de Duitse economie doet het in principe ja. goed. Uh, in Nederland is het vooral consumentenvertrouwen. Uh, mensen zien het somber in, terwijl het toch de rijkste land, of een van de rijkste landen van de wereld zijn. Maar... Wat is daarvoor uw verklaring dat het consumentenvertrouwen in Nederland zo slecht is? Waar ziet hem dat nou in? Nou, ik denk deels de politieke boodschap. De politiek is al jaren aan het hameren dat, dat, het, dat het slecht gaat. Dat, we, dat de pensioenpotten leeg zijn. Nou, onze pensioenpotten zijn de volste in de wereld. Uh, onze toekomst ziet er ontzettend rooskleurig uit. En toch horen we dat het slecht, slecht gaat. Ja, we moeten een paar procentjes van de overheidsuitgaven bezuinigen. Maar waarom komt die boodschap uit Den Haag dan? Nou, deels om de, denk ik, om politieke coalities te smeden. Deels omdat er toch belangrijkere, lange termijn hervormingen moeten komen. En het is makkelijker te hervormen als, als men angst heeft. Nee, <laughs> als mensen bang zijn, dan kun je wat bereiken. Maar precies waarom? Ja, ik weet het niet. Misschien ook een beetje politieke onbenulligheid. Dus er zijn, er zijn pijnlijke dossiers. Neem hervorming van de woningmarkt. Die moet je heel voorzichtig aanpakken. Met... Met, met helderheid en lange termijn zekerheid. En in plaats daarvan komt er keer op keer komen er allerlei kanonskogels. Ja, nou bent u natuurlijk geen politieke log, maar daar, daar is misschien ook politieke rust voor nodig. En die was er nou net niet de afgelopen nee, jaren. Dus dat is, dat is uh, een deel ervan. Maar ik zou de, de boodschap toch willen zien van... van in, in principe gaat het met Europa nu de goede kant op. We, gaan, we zijn uh, de financiële crisis van vorig jaar is verminderd... Uh, de, de, de, de, het onzekerheidsgevoel wereldwijd op de financiële markten is weer veel beter dan het was. De wereld buiten de EU gaat weer met 4,5-5% groeien. Dat is goed voor de Nederlandse export. Onze export doet het waanzinnig goed. Dus het zit vooral aan de binnenlandse bestedingen dat de consument niet de portemonnee wil trekken. Want ze horen verhalen dat het slecht gaat. Mm, maar goed, dan maar even het VVD-argument. U ziet een streepje licht en gelijk is het weer potverteren. Moeten die hervormingen ook niet, wordt er natuurlijk wel veel gezegd, we moeten echt sommige dingen echt aanpakken in dit land? Ja, dus de hervormingen moeten wel, maar dat zijn hervormingen, dat zijn veranderingen in beleid die je over twintig jaar kunt uitsmeren. Waar het om gaat is dat je nu helderheid verspreidt. Maar niet allemaal tegelijk. Het, het, nou ja, je kunt wel al die plannen tegelijk doen, maar dat moet niet allemaal tegelijk gelijk vandaag uh, geld minder uit gaan geven in één slag. Dus als je vandaag besluit om 50 miljoen bij de orkesten weg te halen... dan zitten wel alle orkestleden weer op straat. Dat is weer een buurman die werkloos is. Uh, terwijl we nog geen systeem hebben om orkesten vanuit de private sector te financieren. Als je in plaats daarvan had gezegd, luister eens, wij gaan over 10, 15 jaar... zitten wij met een kunstsector die 90% van de geld uit de markt moet halen. En dan werk je daar naartoe. En, en als je vandaag dat... Kapt, dan zit je met werkloze uh, muzikanten die niet van de ene dag op de andere iets anders kunnen maar goed, doen. Maar goed, er zijn ook theorieën, uh, en deskundigen die die uiten uh, over een schok effect. Dat bijvoorbeeld bij orkesten dat, uh, of, of bij musea, dat zij dan vanzelf wel op zoek moeten naar private gelden. En dat ze, hoe, uh, zolang ja. ze nog overheidssteun krijgen, dat zeker niet zullen doen. Dat, dat zou kunnen, maar dat moet je dan niet in een recessie doen. Dat moet je doen als de goede tijd goed en als de, als de banen te zijn. Als je met z'n allen tegelijkertijd doet in een recessie, dan gaat het mis. Is die haast uh, de druk van Brussel? Nou, deels zit het met de, de druk van Brussel, van die 3%, Daar ja. hebben we normen afgesproken. Daar zitten wat sluiproutes omheen. Dus als je duidelijk maakt dat je aan het hervormen bent, is er wat ruimte. Uh, heel veel is dat niet, dus we moeten iets doen. Maar het is vooral dat lange termijn signaal wat op orde moet. Goed. Erik Bartelsman, blijft u bij ons. Nee. We wachten samen met u op die cijfers... Ja, en dat doet Joost Vullings ook. Die is al, was al vroeg wakker, zag ik vanochtend, Joost, op Twitter. Ja, um, goedemorgen. Ja. Ter voorbereiding van de cijfers die zo dadelijk gaan komen over... Uh, nou. Een kleine, grote drie kwartier, moet ik zeggen. Uh, wat denk jij? Want we horen het nu ook weer. Meneer Bartelsman zeggen... het zal zo rond de. Nou, wat zal het zal zijn 3,6, 3,7 uitkomen dat ja. begrotingstekort. Wat zullen daarvan de gevolgen zijn? Nou, dat houdt in dat we, uh, dat we dan ongeveer 3 miljard euro tekort hebben. Uh, voor volgend jaar om die 3 te halen. Dus moet er moeten 3 miljard euro bezuinigd worden. Maar dan hebben we nog te maken met zogenoemde genoemde uitverdieneffecten. Dat houdt in dat je eigenlijk dan nog meer moet gaan bezuinigen. En dan kom je op een bedrag. Uit, uh, tussen de 4 en 5 miljard euro. Daar gaat iedereen van uit. Ja, en um, er komt ook wel een investeringsprogramma. Hè Joost, we hoorden het meneer Boutersman ook zeggen... je moet nog wel de consumentenvertrouwen nu wat gaan herstellen. Nou ja, wat ze vooral willen doen is... ze begrijpen natuurlijk dat ze uh, wederom pijnlijke maatregelen moeten nemen... en er zijn natuurlijk nog heel veel pijnlijke maatregelen in het regeerakkoord. En de beweging nu bij kabinet en coalitie is... om dus op een zeer korte termijn, dus voor de abdicatie, voor 30 april... met een soort akkoord te komen waar en de sociale partners bij betrokken zijn en de oppositie, uh, de, dat wordt een akkoord... met hele vervelende inhoud. Er zijn al die hervormingen en bezuinigingen in. Maar dan weten we wel waar we aan toe zijn. En dan kunnen we weer uh, beginnen met, met leven. Alleen het akkoord moet er dan nog wel eventjes komen. Ja, dat is aardig dat je dat zegt, Joost. <laughs> Want uh, dat, dat kan het kabinet willen. Hè? Een, een oranje akkoord klinkt ook prachtig. Maar um, hoe waarschijnlijk is het dat partijen als CDA... een partij die zich toch graag wil verzetten op dit moment... om zich te profileren, uh, zich aansluiten... een handtekening zet onder dat soort bezuinigingen... Nou, die, die, kans, die kans is ook niet zo groot. Ik bedoel, als je het ook vraagt uh, aan mensen van de VVD, zeggen ze: Nou ja, het CDA is heel erg met, met zichzelf bezig. En, en natuurlijk kunnen wij het CDA ook goed gebruiken als VVD, want met heel veel dingen zijn we het met die partij eens. Mm. Maar ja, die, de, daar is de blik volgens mij nogal gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dus de, de, het CDA zal heel moeilijk zijn om mee te krijgen. Kijk, D66 is een partij die wel weer mee wil, maar die denken, Ja, straks komt er een sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. Maar als de FNV. Ja, heeft bedongen dat bijvoorbeeld uh, het ontslagrecht... of de WW-duurverkorting, dat dat allemaal wordt afgezwakt. Mm. Dat is voor een partij als D66, die juist weer verder gaan... met de hervormingen van de arbeidsmarkt, die zegt... ja, maar daar zijn wij dan nou weer tegen. Dus het, het wordt een hele moeilijke ja, puzzel die het kabinet hoopt op te lossen. Maar goed, ze hopen toch een, een, ja, een momentum te creëren... zoals je dan nu hier hoort hier in de wandelgangen... Uh, waardoor we met z'n allen trots kunnen zijn op onze politici. Ja. Dus, hè, ze kunnen het nog, net zoals met het lenteakkoord. En, en daarna dringt de inhoud wel door we weten naar nou, wat minder ja, blij, ja, ja, ja. maar en, en dat er dan en, en er komt nog die applicatie en die en die inhuldiging van het van het koninklijk paar, ja en dat moet een soort, ja, een soort momentum komen waardoor wij zeer gelukkig worden en dan gaan we weer geld uitgeven. Ja, nou dat ja. zou mooi zijn. Dat, dat, is, dat klinkt goed meneer Bartelsman, maar dat stuk daarvoor dat politieke gekonkel, ik kan mij voorstellen dat u, dat u daar niet blij van wordt. Nou, daar maak je je zorgen om. Dus, uh, in Europa zijn er nu een paar landen waar het, waar het, waar het politiek moeilijk wordt. Uh, nou, <laughs> Italië is waarschijnlijk nog lastiger dan wat, wat, wat we hier hebben. Mm -hmm. uh, maar deel van de problemen van de consumentenvertrouwen... heeft toch ook met de politieke situatie in de laatste vijf, zes jaar te maken in Nederland. Nou, wij praten uitgebreid verder in de loop van de ochtend. Meneer Bartelsman, dank dat u bij ons bent en bij ons blijft. En dat geldt ook voor Joost Vullings natuurlijk. Die hoort u uitgebreid ook nog vanochtend. U hoort ook over Dennis Bergkamp, want die krijgt een standbeeld bij het Arsenalstadion. De supporters van de Gunners zijn er blij mee. De verkeersinformatie nu. bij De ANWB, Edwin Gerritsen. Veel dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Maar op twee plaatsen merken automobilisten daar niks van. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Harmel en Bodegraven een lange file van 11 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knopend Grijshoort en Knopend Valburg 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Shell zal dit jaar niet meer in Alaska boeren naar olie. Rond de jaarwisseling ging het mis met het boorschip Kuluk ten zuiden van Alaska. Slechter had het nieuwe jaar voor Shell bijna niet kunnen beginnen. De stranding van de Kulk is een nachtmerrie voor het oliebedrijf. De materiële schade voor Shell valt waarschijnlijk nog wel mee. Maar de imago-schade zou wel eens grotere gevolgen kunnen hebben. Die imago-schade uh, kan als gevolg hebben dat men in Amerika zegt... er mag niet in het Noordpoolgebied meer, voorlopig niet meer geboord worden. De Kalk strandde ten zuiden van Alaska. Het platform werd naar Seattle gesleept toen de kabels braken. Het was op de terugweg van proefboringen ten noorden van Alaska. Er nou, is trouwens geen olie gelekt bij het incident met de kalk. Het schip wordt momenteel gerepareerd in Azië. Samen met het uh, tweede boorschip dat in Alaska dienst doet. We gaan erover praten met oliedeskundige Lucia De Geuns van Instituut Klingendaal. Mevrouw De Geuns, goedemorgen. Goedemorgen. Was dit de enige logische beslissing van Shell? Nou ja, dat er een vertraging van het boorprogramma zeg maar, de aantallen te komen was een van de mogelijkheden. En het is natuurlijk niet alleen maar het incident aan het begin van dit jaar met de KULK, maar ook een aantal technische problemen die tijdens het eigenlijke eigenlijk boren in, uh, in de zomer van 2012 naar boven waren gekomen, is natuurlijk ook een, uh, ja, slecht voor het, uh, voor het programma. Daarnaast is er een ander boorschip, uh, de Noble Discoverer. Zoals u weet hebben ze twee boorschepen nodig om daar te boren, die ook net aan testonderhevig is geweest door de Coast of de, de kustwacht van Amerika. En daar zijn ook een aantal technische uh, mankementen, ook milieutechnische mankementen, naar boven ge gekomen. En daar wordt nu onderzoek aan, naar gedaan. Want welke milieutechnische mankementen zijn daar bij dat tweede schip naar boven gekomen? Ja, nou, het is... De details zijn nog niet bekend, want uh, net zoals uh, tijdens de KULK, er, uh, zeg maar er wordt een onderzoeksgroep uh, omheen gevormd en die ja. moet nog uitrapporteren. Maar ik denk samen met name met Van de KULK en dan dus die mogelijke verscherpte uh, regelgeving waar u, u het al over had, betekent waarschijnlijk dat Shell zich even moet beraden en een en ander moet gaan vertragen. Dus Vandaar dat er een pauze is ingelast in het exploratieprogramma. Ja, het is decor op de molen van milieuorganisaties die zeggen dat Shell niets te zoeken heeft in Alaska, juist vanwege de gevaren zoals, nou ja, die nu ontstaan zijn. He, hebben die organisaties een punt? Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, er wordt in het, in het uh, Poolgebied in de, zeg maar, de Arktische Zeeën sowieso al veel geboord. Het is niet alleen maar Alaska, het is ook uh, Canada, het is ook Groenland, het is ook uh, Noorwegen en Rusland. Dus er zijn een hele hoop bedrijven bezig in die zeg maar ja, milieulastige uh, uh, uh, gebieden. Uh, dus, uh, uh, Gebeurt. Nu is het die Alaska is de Verenigde Staten van Amerika, dus daar is heel veel aandacht op. En er zijn wel meer bedrijven die wachten om daar te gaan boren, die ook vergunningen hebben gekregen van de overheid. Dus het is het meer de Amerikaanse overheid die hier de toestemming toe heeft gegeven. En Shell was de eerste na een lange tijd, want ze hebben daar in de tachtiger en begin negentiger jaren ook geboord, die daar weer aan de gang ging. Hm. En wat ik al zei, er zijn natuurlijk een aantal toch technische uh, uh, ongemakkelijkheden naar boven gekomen vorig jaar, uh, die nu uh, hebben geleid tot de vertraging. Van het programma. Ja, want het steekt het daar nog wel extra na omdat het toch redelijk voor de kust is? Ja, nou, het is, ze hebben, het, is, het is daar vooral qua weer heel erg lastig. Het is natuurlijk ook qua, qua, qua uh, ja, milieu lastig. Um, uh, al met al een, een moeilijk gebied, maar. Technisch mo wel mogelijk, althans dat is wat de oliemaatschappijen zeggen, maar dan moet het wel allemaal goed gaan. Ja. En zoals u zelf al zegt, hè, als het niet goed gaat, dan geeft dat natuurlijk uh, enorm veel stof voor discussie. Ja goed. Is, denkt u dat het een helemaal zelfstandige beslissing van Shell is geweest, omdat de druk uit de Verenigde Staten misschien toch wel te groot is geworden? Nou, het is moeilijk in te schatten. Ik denk dat die twee boorplatformen zijn cruciaal zijn om volgend jaar te beginnen. En dan moet het technisch heel erg goed zijn. En uh, ze zijn dus nu nog, uh, ze worden gecontroleerd in Azië. En mogelijk uh, ook om, om nog eens te evalueren wat er allemaal vorig jaar is gebeurd, is het denk ik een verstandige beslissing om in ieder geval het een jaar over te slaan. Vergeet niet, dit is een langere termijn project voor Shell. Uh -huh. Er is al heel veel geld uitgegeven. Je praat over een exploratieprogramma en mocht er olie worden gevonden dan praat je pas over een ontwikkeling ergens in zeg maar 2025 dat er ja. mogelijk olie zou kunnen worden geproduceerd. Ja. Dus het is om een jaartje nog te wachten om het allemaal goed te doen en om de veiligheid en de veiligheidseisen en de hoge standaarden zeg maar te laten prevaleren lijkt mij een goed en verstandig plan. Lucia de Geuns van Klingendaal, hartelijk dank voor je uitleg. Ja. Goedemorgen. 10 minuten voor half negen is het. We gaan naar Arsenal, Dennis Bergkamp. Uh, vergeten doen ze hem daar niet. Voor de Nederlandse voetballer die 87 keer scoorde voor de Gunners... wordt nu een standbeeld opgericht. Correspondent Arjen van der Horst ging naar het uh, Emirates, Emirates Stadium... in Noord-Londen en sprak daar met fans. Pal voor het stadion van Arsenal. En dan zie je het standbeeld van Thierry Henry, de Fransman. En als hij hier even verder loopt... Dan zie je nog een standbeeld. Een standbeeld van Tony Adams, de oud captain van Arsenal. Dat zijn de enige twee spelers die ooit een standbeeld hebben gekregen bij Arsenal. Maar er komt dus Dennis Bergkamp bij. So do you think Dennis Bergkamp deserves a statue here? Of course. Yeah. Absoluut. Why? Waarom? Because he is one of the greatest players. Natuurlijk verdient Bergkamp een standbeeld, want hij is een van de beste spelers die Arsenal ooit gekend heeft. His goals. His, uh... Aura is um, stamina, skills, discipline. Bergkamp, Bergkamp, the it. Brilliant goal. Bergkamp scoorde wonderschone doelpunten voor Arsenal... maar was nooit zo productief als die andere grote held van Arsenal, Thierry Henry. Toch twijfelen Arsenal-fans niet aan zijn heldenstatus. Henry obviously was natuurlijk belangrijk, maar made heeft zijn mark. Dit is de beste Arsenal voor Arsenal. Bergkamp was voor sommige fans zelfs de beste die ze ooit gehad hebben. Ja, we moeten niet vergeten wat Bergkamp allemaal mogelijk heeft gemaakt... vertelt deze fan. Zonder de Nederlander zou Henri nooit zoveel hebben gescoord. Arsenal stond tot eind jaren 90 bekend als Boring Arsenal. De saaie ploeg uit Noord-Londen. Really. Totdat Dennis Bergkamp voor Arsenal ging spelen. En alles veranderde. En Bergkamp is just magnificent, he's just a genius, he's as far as like technical player we've yes. ever had. Exactly. Dat standbeeld van Bergkamp, dat staat er natuurlijk nog niet. Wel een levensgrote foto van de Nederlander op de zijkant van het stadion. Daarbij ook een tekst. Hij stond bekend als de Iceman. Dennis Bergkamp hij kwam 423 keer uit voor Arsenal. en Zijn optreden voor onze club ja, die waren vol onvergetelijke doelpunten... en ontelbare assists. Hij was het verwoestende middelpunt van de Invincibles, de onverslaanbare. En dat was de bijnaam die Arsenal tien jaar geleden kreeg... toen ze kampioen werden, ongeslagen. Any particular moment or goal that you that stand? Yeah, against Newcastle in the FA Cup. Als je de Arsenal-fans vraagt wat nu het mooiste doelpunt was van Dennis Bergkamp... Ja, dan komen ze allemaal met hetzelfde antwoord. Ja, he, basically flicked the ball, flicked it so it spun round his defender. It's Bergkamp. That's magnificent. Then he ran on goal and then just banked it in the side of the net. The move and then this, which left Dabby's ass totally stranded. Dan hebben we het natuurlijk over het beroemde doelpunt van Dennis Bergkamp. Tegen Newcastle. Sommige fans die raken zo enthousiast dat ze zelfs proberen na te doen. Ja, yeah, als ik een demonstratie ziet, hij <laughs> won, hij, hij flitste de bal, turn round, and why being that he has succeeded in displacing like three, for defenders. Fantastic goal. Yeah. Best goal, I think. Berkham ever score. De gloriedagen van Arsenal met Dennis Bergkamp, ja, die zijn ver achter ons. En de club is al acht seizoenen op rij zonder prijs. En de fans kijken dan ook met enige weemoed terug. Zal er ooit nog een speler als Bergkamp voor Arsenal uitkomen? Never. I don't think we'll ever get a player like krijgen. Bergkamp is free. And Arsenal have scored a magnificent goal here at White Line. Een speler als Bergkamp zal Arsenal waarschijnlijk nooit meer krijgen. Maar de fans hebben één schale troost. Ze kunnen voor altijd genieten van zijn standbeeld. Bergkamp! It was the perfect goal. Correspondent Arjen van der Horst over het standbeeld voor Dennis Bergkamp. We gaan het hebben over bouwbedrijf Heimans Dat voelt de crisis. Vorig jaar heeft de nummer 2 in de bouw 89 miljoen euro verlies geleden. Dat is bijna 50 miljoen euro meer dan in 2011. Dat zijn de eerste jaarcijfers voor Heimans topman Bert van der Els. Meneer Van der Els, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit hem dat in dat verlies? Dat verlies zit hem vooral in uh, forse afwaarderingen die we gedaan hebben, omdat we natuurlijk toch met elkaar in een dramatische woningmarkt opereren. Ja. Um, en dat betreft uh, een aantal afwaarderingen op goodwill en op uh, vastgoedposities, dat zijn de belangrijkste. Uh, daarbij komt wel dat we denk ik toch een, een positief operationeel resultaat uh, met elkaar gerealiseerd hebben. En dat we dat nog steeds doen op een uh, financieel gezonde en solide basis. Ja, maar dat afwaarderen betekent dat dat uw bedrijf minder waard is geworden? Dat betekent dat wij, dat be dat het inderdaad, dat wij de waardering van een aantal uh, Belangen die wij hebben, hebben afgewaardeerd en daarmee heeft het bedrijf minder waard geworden is inderdaad. Hmm. Maakt u euh, zich zorgen, meneer van der Els, over de toekomst? Want euh, ja, we hoorden het net ook, de econoom bij ons in de uitzending zeggen: het, het gaat allemaal te langzaam, er wordt niet goed. Nou ja, het gaat eigenlijk wordt er op korte termijn te veel euh, kleine dingen besloten en is er geen toekomstvisie. Dat is wat Nederland nodig heeft, dat is zo belangrijk voor dat consumentenvertrouwen voor, voor de woningmarkt. Ja. Ziet u dat ook zo? Ik denk wel dat wij inderdaad spreken van een dramatisch slechte woningmarkt. Die wij op korte termijn ook niet snel beter zien worden. We zien dat met het woonakkoord zeker een aantal lange termijn effecten worden geadresseerd. De hypotheekrenteaftrek, de heffing naar de woningcorporaties, de scheefwoners. Maar dat zijn lange termijn effecten die korte termijn natuurlijk een redelijk negatieve impact hebben. En dan zien we in het woonakkoord natuurlijk ook wel een aantal effecten die Redelijk korte termijn gedreven zijn. Vooral denken we dan aan de btw, die van 21% naar 6% gaat en het energiefonds. Ja. Maar die hebben niet dat effect om, die negatieve effecten, dat vertrouwen wat die consument op dit moment niet heeft. Dat nee, is, die negatieve effecten zijn veel malen groter dan de positieve je zou effecten, het misschien... die we daarvan verwachten. Je zou het misschien ook niet op dit moment moeten doen, op deze manier, tijdens een recessie. Hoe kijkt u daar en, tegenaan, meneer Van der Elder? Nou ja, daar kunnen we met elkaar van meen. Ik denk op zich dat je best lange termijn effecten en lange termijn maatregelen. Mag noemen, als je ze maar helder en duidelijk stelt. En dat je dan ook wel duidelijk hele korte termijn maatregelen neemt. Maar ook lange termijn maatregelen, die misschien juist wel een positief effect kunnen hebben op de korte termijn economie. En dan denken wij natuurlijk toch wel dat je die kansen die er in de markt zitten. dat je die dan ook stimuleert als overheid. Kan, kansen zien wij zeker ook. Er is op dit moment een enorme vraag naar huurwoningen. Maar, daar moet er wel geld voor zijn, meneer Van der Elst. want we horen dat er extra bezuinigd moet worden. Dat even nog afhankelijk van de cijfers die straks komen, maar toch extra bezuinigingen. En dat moet voor een groot deel uit de overheidsuitgaven komen. Vreest u dat? Nou, u gaat er nu vanuit dat die huurwoningen gebouwd gaan worden door de overheid. Maar dat hoeft niet per zo te zijn. Het kan ook zijn dat institutionele beleggers mm. uh, graag huurwoningen willen bouwen voor de Nederlandse markt, maar dan wel de zekerheid moeten hebben dat zij gedurende lange jaren een redelijk rendement op die woningen kunnen realiseren. Ja. En dat zou de overheid wel kunnen stimuleren via overheidsmaatregelen... waardoor het voor die bedrijven die dan toch wel graag investeren... In, ook in de Nederlandse economie, zij de zekerheid hebben... dat zij daar een positief rendement kunnen maken. Goed, u verwacht er nog niet teveel van, hè, voor het komend jaar? Wij zijn daar op korte termijn zeker niet erg uh, positief gestemd. Voor 2013, 2014 zien wij nog geen uh, snelle verbeteringen in de hele woonmarkt. Bert van de Els van Heijmans, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Door naar Mark Robin Visser, die ja, goed, goed. is in Amsterdam en heeft zich verplaatst. Waar, waar ben je nu, Mark Robin? Ja, we staan, ik sta nu te Blauwbekken op een stijger voor de hermitage in uh, Amsterdam. Eerder was ik op stijger 14 uh, bij het Centraal Station... Uh, waar de draagvleugelboten van Connection aanmeren. Uh, en ik ben nu met een ondernemer, Jan Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen. Staan wij nu over de Amstel te kijken. Prachtig hier, heerlijk rustig. En ja, ik heb net gehoord die draagvleugelboten gaan in de aanbieding. Heeft u daar wat aan? Ja, het zou natuurlijk wel wat zijn rondvaartjes mee te maken... maar er moet eerst een ontheffing voor uh, een wat hogere snelheid. En ik denk dat niet dat het mogelijk is in Amsterdam. Nee, hè? niet op de grachten? Niet op de grachten, nee. U wilt met iets anders gaan varen. Wat wilt u? Wat bent u van plan? Uh, ik ben van plan om met, uh, met elektrische rondvaartsloepen... en uh, uh, zonne-energie aangedeven salonboten in Amsterdam te gaan varen. Klinkt mooi? Ja, absoluut. Hoe lang heeft u die plannen al? Uh, nou, de plannen zijn al van 2008... Maar vanaf 2010 ben ik daar uh, heel druk mee bezig uh, met, uh, met de gemeente. Maar ik heb nog geen boot van u op het water hier gezien. Nee, uh, dat klopt. Dat heeft u heel goed gezien, ja. Daarom ben ik ook niet met de boot, maar uh, een heel ja. andere manier... Van ik dacht dat u luisteraars, ik dacht, Jan Kramer komt natuurlijk... met zo'n mooie op zonne-energie ja, aangedreven ja, boot ja. aanvaren, maar nee... Hij komt gewoon op de motorfiets. Klopt, ja. Nee, dat als op een stinkende, vervuilende motorfiets. Helaas, helaas, helaas. Wel met katalysator. Maar meneer Kramer, wat is er aan de hand? Waarom lukt het niet? Um, uh, de reden dat het, dat het niet lukt is uh, omdat uh, er geen vergunningen uitgegeven worden, de markt uh, zit helemaal op slot. Al jarenlang. Er zijn vier grote rederijen in Amsterdam die eigenlijk een monopoliepositie hebben op de grachten, min of nou, meer. dat is een beetje kort door de bocht hoor. Er zijn uh, vier grote, uh, grote rederijen en heel heleboel kleine rederijen. Uh, okay. Dus er zijn uh, meer dan die vier, ja. absoluut. Maar u zou er graag bij willen? Absoluut. En dat, uh, dat, uh, dat volgens het Europese recht zou dat ook moeten, moeten ja. kunnen. Ja. Nou hebben we gehoord van de Stoopraad, Amsterdamse stadhuis, dat er inderdaad iets gaat veranderen en dat de markt open gaat. Wethouder uh, Carolien Gerels komt hier straks uh, vertellen hoe dat gaat, maar dat is dus waarschijnlijk goed nieuws voor u, of niet? Ja, dat is uh, goed nieuws, een uh, paar jaar te laat, maar uh, er is eindelijk uh, is er, uh, is er uh, een, uh, een opening uh, op nieuwe vergunningen, ja. Oké, okay. nou we gaan het straks de wethouder voorleggen en ook waarom het zo lang uh, uh, heeft moeten duren. En dan uh, hopen wij uw zonneboot binnenkort op de. Wanneer gaat het gebeuren, denkt u? Nou, de Hoort? nieuwe, nieuwe vergunningstels is volgend jaar. Dus uh, volgend jaar. Succes, bedankt. Dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. De oppositie wil onderzoek naar stoppen van de vira. en toch algeheel rookverbod in de horeca. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks... willen een onafhankelijk onderzoek naar het stoppen met de FIRA... de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Zo'n onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen... of het vira contract met de NS moet worden verbroken, zeggen de partijen. De Vira rijdt al een paar weken niet vanwege technische problemen... en de Tweede Kamer praat vandaag over de Vira. PvdA-leider Diederik Samsom stuurt aan op een oranje akkoord... waarin de bezuinigingen voor 2014 zijn vastgelegd. In het programma Pauw en Witteman zei Samsom dat dat akkoord er half april moet zijn. Wat er nu moet gebeuren is dat er genoeg partijen zijn... coalitiepartijen, maar dus ook oppositiepartijen... en wat mij betreft zoveel mogelijk, die zeggen... ja, daar staat natuurlijk dan wel wat tegenover, want niemand tekent bij het kruisje. En dan komen we in een ingewikkeld, maar volgens mij ook heel mooi proces waarmee je uiteindelijk akkoorden kan sluiten op die belangrijke onderwerpen... arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, wonen en begroting. Volgens Amstel moet er ongeveer 4 miljard euro worden bezuinigd in 2014. Hij voelt er weinig voor om ook dit jaar al te snijden. En u weet het, straks om 9 uur komt het Centraal Planbureau... met nieuwe cijfers over de economie. En het is nu al duidelijk dat die slecht zijn. Ook in kleine cafés mag straks niet meer worden gerookt. Staatssecretaris Van Rijn neemt die wens van de Tweede Kamer over. Er was al eens eerder een algeheel rookverbod... maar dat moest onder druk van allerlei rechtszaken deels worden teruggedraaid. En daarom wil Van Rijn goed kijken hoe hij dit wettelijk moet regelen. Ik begrijp ook waarom de Kamer eh, zo nadrukkelijk van mij vraagt... Van, kun je dat nou weer een stap in zetten? En ik vind het ook belangrijk aan, aan, aan te werken. Maar wat ik nog belangrijker vind... is dat we niet alleen maar regels veranderen, maar ook regels die werken. En dat is mijn belangrijkste taak. Drie van de zeven verdachten van de doodslag op grensrechter Richard Nieuwenhuizen hebben bekend. Volgens de Telegraaf blijkt uit het recherche dossier dat ze toegeven de grensrechter tegen het hoofd te hebben geschopt. De krant schrijft dat er veel belastende verklaringen zijn tegen de drie jongens. De vier andere verdachten ontkennen dat ze de grensrechter hebben geschopt.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 Irritatie in de Tweede Kamer gisteravond laat door een motie van de PVV tegen premier Rutte. Daarin staat dat Rutte zijn ontslag moet indienen en dat hij zich maar moet aanmelden als medewerker van EU-president Van Rompuy. Dat was volgens de PVV en Madlener allemaal ludiek bedoeld, maar andere partijen konden er niet om lachen, zoals GroenLinks-kamerlid Klaver. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik vind er een betere politicus dan een grap op maken. Ludiek of niet, volgens SP-kamerlid Van Bommel zijn de regels duidelijk.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 ABB verkeersinformatie. De meeste files staan in het midden van het land. In totaal 70 kilometer. De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Dat geldt niet voor de A12. Van Utrecht naar Den Haag, Daar staat tussen de Meren en Woerden. 8 kilometer. Daar stond vanochtend een auto stil. De rijstroken zijn wel weer open. De A27, Gorkum, richting Utrecht. Voor knopendrijn 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20. Utrecht richting Amersfoort. Tussen knopendrijn en de Uithofstaat, 2 kilometer. De rijbaan is daar dicht. Deze dus keer moet daar over de vluchtstrook. Op de A50 van Arnhem naar Os staat tussen knopend Rijnzord en het Valburg 11 kilometer. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Na een avondje uit in de bioscoop wordt de Zweedse president Olof Palme neergeschoten. De moord is tot op heden onopgelost. Voor het eerst spreekt de familie zich uit over de man die het moderne Zweden op de kaart heeft gezet. In VPRO Import: Olof Palme. Vanavond half twaalf. Nederland 2. Matterworden! Het is een show weekend wake up go! Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World. <tok>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 Supermarktbedrijf Ahold heeft vorig jaar minder winst gemaakt. Over heel 2012 kwam die uit op 827 miljoen euro. In 2011 was dat nog ruim een miljard euro. Economie Peter van der Meerschout is hier aangeschoven. Uh, Peter, toch is het bedrijf tevreden over de cijfers. Is dat terecht? Jawel, als je kijkt naar wat ze in de omzet hebben gedaan... dan is die allemaal uh, gestegen. En het venijn, dat zat hem eigenlijk in de laatste drie maanden van het jaar. Ahold, die moest extra geld storten in een pensioenfonds in Amerika... en moest ook nog afschrijven op een uh, speciaal softwarepakket... dat ze hadden laten ontwikkelen... om daar goed op de kosten te kunnen letten in Amerika. Nou, dat ging even mis. Dat kostte uh, uh, bijna ongeveer 88 miljoen uh, euro. En datzelfde hebben ze overigens ook gehad in, in Slowakije. Dus als je kijkt naar hoe het bedrijf zich eigenlijk organiseert... welke omzetten ze doen, hoe dat zit met de verkopen van hun, uh, van hun producten... dan zit het goed. Het gaat alleen maar om die eenmalige afschrijving... en dat drukt dan inderdaad ook gelijk voor 200 miljoen bijna de winst. Waar heeft Aholt uh, winst gemaakt? Nou, hier in Europa, uh, Nederland, maar ook steeds meer in België... ook steeds meer in Duitsland. Uh, wat ze ook steeds meer, uh, waar ze steeds meer winst te maken in Amerika bijvoorbeeld... is uh, met de verkoop van uh, huismerken... Amerikanen moeten toch uh, letten ook op de kleintjes... en uh, kopen dan meer van de huismerken dan van de, dan van de aanmerken. En uh, Ahold merkt dat de consumenten makkelijker... en meer overstappen op online aankopen. Dat doen ze zowel hier in Nederland. Hè. Nederland uh, heeft al met hen een, uh, een grote webshop. En beginnen ze ook steeds vaker met het uh, uh, neerzetten van servicepunten... waar jij je boodschappen dan kan ophalen. Nee. Dat is een concept dat hier in Nederland is ontwikkeld... waar ze ook in Amerika mee zijn begonnen. En dat groeit. En dat betekent dus dat je daarmee ook lager in je kosten kunt zitten. Want je hebt die dure winkels verder niet meer nodig. Je zet gewoon ergens op een of andere um, uh, grote parkeerterrein zet je een bus neer. En uh, daar kunnen mensen hun, hun spul ophalen. Hm. Toch kopen ze nog een grote supermarktketen, dus echte winkels, in de Verenigde Staten. Maar ja, want ze willen natuurlijk nog wel gewoon omzet uh, genereren en uh, marktaandeel vergroten. Um, daar gaan we straks, denk ik continu, of negen van uh, Dick Boerner wel wat van horen. Kom ik later op Radio 1 wel even op terug. Peter van der Meerschout horen we van je later over Aagold. Dan naar de VIRA, want die blijft de politiek Den Haag bezighouden. D66 en CDA willen een onderzoek naar de trein, die eh, toch al een tijd weer niet rijdt. Ze willen weten wat de gevolgen zijn als het contract beëindigd wordt. Beide partijen komen straks met dat voorstel in de Tweede Kamer, waar gesproken wordt over de problemen met de VIRA. De verwachtingen voor de VIRA waren hoog gespannen. Een hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel.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 U heeft het misschien eerder gehoord in onze uitzending. Bij de kinderboerderij De Vijverhof in Alst Olst zijn uh, alpaca's verdwenen. Maar ze zijn terug, die vermiste alpaca's. Ja. Lommie Tabak, goeiemorgen. Goeiemorgen. Van De Vijverhof, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ze zijn gevonden, gewoon langs de weg. Langs de weg, helemaal verdwaasd langs de weg hebben ze gestaan. En uh, wel achteraf, hoor, uh, uh, een beetje buiten de uh, buiten dorps Schalakaar, bij in de buurt van een paardenhouderij. En daar staan ze nu op de sta in de stal... te wachten tot ze weer teruggebracht worden door ons. Ja, want u gaat ze, ze daar ophalen, natuurlijk, hè? Gaan ze vandaag ophalen, ja, hoor. Wat is er nou gebeurd? Weet u dat? Nou, ik, ik, ze, ze zijn gestolen en ik denk dat de bedoeling is geweest om ze te verhandelen. Ja. Maar door alle media, aandacht via Twitter, Facebook, euh, nou, je wilt niet weten welke media allemaal. Het, nou, ik, het begon echt was, ik, ik had het gevoel dat ik in een carousel zat, ja. in een soort achtbaan. Dus dat is... Uh, de dieven uh, uh, die, zijn, die zijn helemaal geschrokken en hebben gedacht: van, hier kunnen we helemaal niks meer mee, we moeten ze kwijt. Ja, want die alpakkers die zijn ook niet makkelijk zomaar eventjes op een zonde te verbergen, kan ik me voorstellen. Nee, nee, dus uh, die, mo die moet je ergens stallen. Dus dat wordt toch gezien door mensen? Ja. En, dus, uh, en u bent er wel van overtuigd dat het dieven waren, dat ze zijn weggehaald, gestolen? Ja, dat, dat zal toch geen grap zijn? Ze zijn dat niet uit zichzelf weggelopen? Mevrouw Tarok? Ze zijn niet uit zichzelf weggelopen? Nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet. <laughs> nee, niet uitgebroken. Nee, ze zijn ook echt door een, een, een gat in de heg getrokken. En uh, je kunt daar ook bandensporen zien van een, van een trailer. En, dus ze zijn echt weggehaald. En, en ze, nee, die beesten lopen niet weg. <laughs> Wat gaat u nu met ze doen, behalve vertroetelen? Wat we gaan doen... Nou, we gaan. Ik heb in ieder geval gisteren een gesprekje gehad met de burgemeester. We gaan in ieder geval zorgen dat uh, uh, bij de dijkafrit de N337 loopt, loopt er langsheen. En daar is een afrit. En daar heeft de gemeente de zoutopslag. Dus we willen proberen of we in ieder geval die afrit uh, dicht kunnen krijgen met een hek of zo. Dat we daar niet uh, zo makkelijk met een auto uh, naar beneden kunnen gaan. Dat is in ieder geval wat we gaan doen. Goed, nou, nogmaals gefeliciteerd. Ja. Uh, veel plezier met, met de alpaca's weer terug en wanneer kunnen de kinderen ze weer zien? Nou, ik hoor vanmiddag. Oh, dat is snel. Ja. Nou, dan snel afhalen en ja, weer zeker. achter, achter ja, de hek zetten. De, dank u wel. Mevrouw de Bak, dank u wel hoor. Daar. Daar. Nou, ja, dat is mooi. Nog een kwartier. En dan weten we hoe de economische toekomst eruit ziet. Dan komt het CPB met de ramingen en we melden ze uiteraard direct. Eerste verkeersinformatie, Edwin Gerrit, vertel het op de weg. Ja, de meeste files staan in het midden van het land... en rond Utrecht is het nu wat drukker door een ongeluk op de A28. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht verknopen nu net een 3-kilometer file. De A27 van Gorkum naar Utrecht verknopen het Rensweert 3. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de Uithof... 2 kilometer door dat ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En u hoorde het net al even: het wordt helemaal anders in de Amsterdamse gracht, hè, Mark Robin Visser. Ja, het is nu rustig op de Amsterdamse gracht hoor. Je kan gewoon doorvaren. Er zijn een paar meeuwen die zijn wild aan het parkeren hier op de Amstel. Dat mag ook niet, hè, mevrouw Gerels? Nee, dat is eigenlijk niet. Dat is echt verboden. <laughs> Wethouder Gerels van de Partij van de Arbeid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij staan hier nu. Ik stond hier vanochtend met meneer Kramer. Die staat er ook nog bij. Die wil al jaren. Met fluisterboten op zonne-energie hier de gracht op, maar dat lukt niet. Nee, dat lukt. Dat mag niet. Nou, ons beleid dateert van 48 en wij staan hier omdat wij voornemens zijn om dat te veranderen. Wij willen een ruimer vergunningsstelsel, een slimmer vergunningsstelsel, zodat meer Amsterdammers kunnen genieten van het water. Ja. Ik heb ook gelezen dat u de, de duurdere, de, de, de meest populaire routes, waar de rondvaartboten over varen, dat u die wilt gaan veilen of aanbesteden. Nou, dat gaan we onderzoeken. We vinden dat mensen die ondernemen op het water... zowel kosten als baten uh, kunnen hebben. En dan moet je zorgen dat wat het meeste waarde heeft... dat dat ook uh, beprijsd wordt. Ja, ja. maar goed. Uh, meneer Kramer met zijn fluisterboot. Uh, hoe lang was u nou bezig, zei u al? Uh, vanaf 2010 zeker. Je daarvoor... wil al vanaf 2010 erop? Ik weet het, zo zijn er veel meer ondernemers. Ja? Zijn er echt is er veel... veel belangstelling voor? Absoluut, want wat is er nou leuker dan uh, een botenonderneming hier in de Amsterdamse ja. grachten. Uh, maar natuurlijk uh, oh. moet je dat wel een beetje netjes doen. En daarom gaan we eerst het vergunningsstelsel verruimen. En dan uh, zullen we zien hoe we verder kunnen met alle ondernemers die wat willen. Ja. Uh, de duidelijkheid moet gebied mij even te vertellen: er zijn een paar grote rederijen en daarnaast een fix aantal kleine. Hoeveel vergunningen zijn er nou eigenlijk voor boten hier op de grachten? Uh, er varen 333 uh, beroepsboten, maar er zijn meer dan 100 waterfietsen bij. En er zijn ongeveer 180 van die grotere rondvaartboten. Is een waterfiets ook een beroepsboot? Dat is absoluut een beroepsboot. <laughs> dus één waterfiets is ook één vergunning? Die telt voor één vergunning, maar die kun je huren, hè, dus dat wordt op die manier bekeken. Dus voor iedere waterfiets op de Amsterdamsgracht moet je een vergunning uh, hebben? Ja, en dat is maar goed ook, want anders <laughs> komen er veel te veel. En dat staat dus allemaal in die regels uit 1948? Nou, af en toe is er wel naar gekeken, maar in 1948 is gezegd... we hebben een volumebeleid. Dat betekent dat er op een gegeven moment ook niet meer uh, bij mag. En dat betekent inderdaad voor ondernemers als de heer Kramer... dat we geen ruimte hebben. En we hebben gezegd van uh, op het moment dat je goed kijkt naar wat er mogelijk is... en probeert ook het verkeer een beetje te spreiden. Mm -hmm. Dus de drukste routes uh, ook iets minder druk te maken... of dat beter te reguleren. Is er meer ruimte voor andere ondernemers? Ja. Nou, Meneer Kramer, als u nou gewoon een wat minder leuke route neemt... dan kunt u misschien sneller aan de slag. Maar uh, kijk, iedereen wil hier over de Amstel. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat, dat is ook een probleem. Iedereen wil ook de, de mooie stukjes van Amsterdam zien. Dus, ja. Ja. U ook dus? Ik ook, ja. Ja, dat, gaat, dat schiet niet op. Maar dan, gaat het dan uiteindelijk, mevrouw Gerens, om wie het meeste geld op tafel legt om hier te mogen varen? Nou, we gaan onderzoeken hoe we dat gaan doen. Ik vind niet dat dat zo zou moeten zijn. Maar ik vind wel dat je ervoor moet zorgen uh, dat je ondernemers uitdaagt... om ook het verkeer een beetje te spreiden. Want de Prinsengracht is verreweg het drukste. Maar de ah. Keizersgracht en de Herengracht zijn ook heel mooi. Dat is ook leuk. En de Amstel is niet altijd zo druk, hoor. Kijk nu vandaag maar eens even. Ja, maar dit is ook, dat zei meneer Kramer vanmorgen ook al... dit is geen tijd voor toeristen die, die komen. En worden net wakker. Het is te koud ook en zo. Ik zeg het ook met een grote <laughs> glimlach. <laughs> uh, maar goed, je, je zou toch wel kunnen zeggen... rondvaartboten zijn al, heel hier al heel lang Rond en dat zijn echt moneymakers, toch? Daar gaat vast veel geld in om. Zeker, maar waar het mij vooral om gaat is dat uh, er heel veel mensen van het water in Amsterdam willen genieten. En we ja. willen al die mensen kans geven, net als dat we ondernemers een verre kans willen geven. En als het dan wat drukker wordt, dan moet je eigenlijk hetzelfde doen als wat Schiphol heeft gedaan. Hè. Dat is de, een van de drukste luchthavens ter wereld en toch is het daar heel plezierig. Hm. Er worden veel diensten verleend, er wordt goed gehandhaafd en ik vind dat we op die manier naar het Amsterdamse water moeten kijken. Ja. Spreekt u dat aan, wat de wethouder zegt, meneer Kramer? Uh, ja. De Schiphol-benadering, zou ik maar zeggen? De Schiphol-approach? Mm, absoluut. Alleen een uh, paar jaar te laat. Te laat? Ja, nou, beter later dan nooit. Je, wij mogen, ja. Absoluut, ja. ja. <laughs> Bent u niet bang voor een rondvaartbotenoorlog op de grachten, mevrouw Gerels? Nee, want ik... Uh... Amsterdam is nou net hersteld van de taxioorlog, min of meer. Kijk, we gaan... Er... We dat we op het water weer. Nee, we gaan het niet zomaar opengooien. He, we gaan naar een ruimer uh, vergunningsstelsel, we hebben veel gesproken... Uh, Reders begrijpen ook wel dat er andere ondernemers zijn... Uh, die wellicht ook andere diensten aanbieden... wat heel goed naast elkaar kan bestaan. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik heb met meneer Kramer al afgesproken hier weer over een jaar op te stijgen. Zullen we dat samen ook weer doen? Ja, zullen we, we eens kijken? Lijkt me hartstikke goed. Tot dan en bedankt. Graag gedaan. Marco Weer Visser in Amsterdam. Geen glazer op het water, tenminste. Dat hoopt men daar. Tien minuten voor negen is het. U het naar de NOS Radio 1 Journaal. De rooms katholieke Kerk in Nederland heeft het zwaar. Kerkgebouwen moeten sluiten en parochies fuseren, omdat er steeds minder kerkgangers zijn. En vanwege een tekort aan priesters, er is veel onzekerheid, ja, en dan houdt de paus er ook nog eens mee op. Vandaag vertrekt hij naar Castel Gandolfo. Dus wat leeft er allemaal in de hedendaagse parochie? Met die vraag op zak ging onze verslaggever Karin Alberts... afgelopen zondag langs bij de Levinus-parochie. Die is in Deventer. Okay. En voor alle andere mensen. Ja. De Sacristie van de Maria Koninginkerk in Deventer. dat ook goede versie als je wat wilt Het is zondagochtend, kwart over tien. De kostel zetten spullen klaar. De jaken Mark Brinkhuis overlegt met een van de lectoren over de misboekjes en de lezingen. En de misdienaars kleden zich om. Op de achtergrond zingt het koor zich vast warm.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 Ik wil niet zeggen dat het in onze dagelijkse praktijk nou heel veel uitmaakt. Maar de paus is toch het symbool van de eenheid van onze kerk. En het geeft soms ook weer heel iets aan... in welke accenten er in de kerk gelegd worden. Dat was Deventer. Gaan we snel over naar Rome. Daar is onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Mathijs. Aan het eind van de middag stijgt de heli met paus Benedictus XVI... op richting Castel Gandolfo. Wat is er tot die tijd te beleven op en rond het Sint-Pietersplein? Er is waarschijnlijk weinig te zien. En toch zal het er waarschijnlijk opnieuw druk zijn. Um, laatste agendapunt voor de pauze. Dat is vanochtend om 11 uur een ontmoeting. Kardinaat. Nu al voor het conclave. En vanwege het afscheid naar Rome Toen toe. Goed, het gebeurt allemaal binnen. Er is niks te zien. Maar dat zal ongetwijfeld de fanatieke aanhangers ervan weer houden Om nog weer opnieuw op het plein te gaan staan. Je zag gisteravond... Uren naar die. Het nee, wordt uh, te slecht, uh, Matthijs. We, de verbinding. Uh, het is er druk in Rome, natuurlijk. Moeten we even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Kijken of we zijn uh, mobiele telefoon even opnieuw kunnen uh, bellen. Ja? Ja, nou, dan gaan we ondertussen even naar André Meijema. Want die zie ik druk F5 momenteel, André. En dat ja. is uh, natuurlijk vanwege. We wachten op dit ook van uh, cpb.nl. Precies. Uh, maar ja, vijf is eigenlijk om te kijken wat hij doet. Uh, want we komen stipt om negen nu met uh, okay. de ramingen, de conceptramingen voor uh, het concept uh, van het uh, centraal economisch plan 2013. Met daarin dus die cijfers over de economische groei en over uh, het begrotingstekort of dat. Uh, hoe ver het is opgelopen. Hm. Erik Bartelsman is hier ook, ook met zijn uh, laptop voor zich. Uh, vindt u het nou nog spannend dit moment? O, we, we spraken u net al, zei we nou, 3,6 dat zal het zeker wel worden. Zit hem het nog in die tiende procenten? Nou, het zit, kijk, het, het wordt toch. Ik uh, ben benieuwd of ik het precies op een tiende krijg. Maar inderdaad, het, zit in, het zal in die buurt zitten misschien ietsje slechter. Het hangt eraf wat ze doen met de laatste werkloosheidscijfers. Goed, heren. Blijft u F5'en? Komen we zo bij u terug? Ja, we gaan nog eventjes naar Matthijs van der Wiel. Die is uh, nog altijd in Rome net een slechte lijn. Nu gaat het iets beter. Hoe is het daar bij jou, Matthijs, nog even opnieuw? Ja, nee. ik was aan het vertellen dat ook al is er niks te zien... dat de mensen toch wel weer naar dat plein zullen komen. En dat zag je ook gisteravond, de uren na die audiëntie... toen alle dranghekken al lang waren opgeruimd... was het toch nog weer druk op het plein. Het enige wat je kon zien, dat waren de twee ramen... waarachter het licht brandde, de vertrekken van de paus. En er waren honderden mensen die stonden... Te bidden voor dat raam. En ze ging ook een processie lopen eh, met, met lampionnen. Liepen ze echt urenlang, langzame rondjes over dat plein. Ondertussen de Het Was een, een spontane actie, vertelden ze me. En het klonk zo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ja, dat uh, was gisteravond Matthijs. Nu gaat hij dus vanavond uh, met de helikopter naar het buitenverblijf. Wat, wat gaat, gaat de pauze daar doen? Kan hij zich daar rustig en onopgemerkt installeren? Nou, reken maar van niet dat die eerste uren daar, dat het ook wel een heel circus wordt hoor, in dat kleine stadje. Met heel veel publiek voor de poort van dat uh, buitenverblijf. Hij zal ze wel tegemoet komen, want hij zal zich daar heel even laten zien. Om de, begroeten, om de bewoners van het stadje te, te begroeten. En daarna gaat hij naar binnen. En ja, dan is het echt afgelopen om acht uur. Op acht uur is het het, het moment dat, dat de ring wordt afgedaan... en dat het afgelopen is. Maar dan zullen die mensen die buiten daar en we gaan daar verslag van doen vanavond op Radio 1... maar die zullen daar waarschijnlijk helemaal niks van zien. Het enige waar ze het aan kunnen zien... dat het moment daar is dat de paus paus af is... dat is dat de Zwitserse garde... je weet wel, die, die, die mannen met die prachtige kostuums... die de, de lijfwacht van de paus zijn... die zullen dan... Uh, uh, Ermee stoppen, terug naar Rome gaan, uh, uh, de zwaarden neerzetten. En dan is het afgelopen, want dan hebben ze geen taak meer daar. En dan is het voorbij. Dat moment gaat u ook horen op Radio 1. Martijs van der Wiel is daarbij vanavond tegen de avond eind van de middag al. Dan nog eventjes kijken hoe het ervoor staat uh, bij André Meinema. Die zit hier bij ons in de studio, kijkt naar een scherm zeer geconcentreerd. Want over enkele um, seconden kunnen we inmiddels zeggen, uh, verschijnen daar de cijfers van het CPB. Welke cijfers uh, doen de ronde zo al aan bezuinigingen en uh, begrotingstekort, André? Nou ja, wanneer je kijkt naar de jongste ramingen van het, uh, de Europese Commissie... die verwachten een, uh, een veel grotere krimp van de economie... en ook een hoop oplopende werkloosheid en ook een hoger begrotingstekort. Mm -hmm. En dat zijn cijfers van ongeveer een week geleden. Ten opzichte van drie maanden geleden... Had, uh,